Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het gevaar van de hoge waterstand in de geul in Zuid-Limburg lijkt geweken. Bij Epen, waar het water tot aan de oever stond, is het pijl aan het dalen. Daar is wel een kelder van een voormalige watermolen ondergelopen. Ook op andere plekken staat het water extreem hoog, onder meer bij Gulpen en Wijlren. Maar daar dreigt geen acuut gevaar. Hier en daar zijn zandzakken uitgedeeld. In het Limburgse Heuvelland en over de grens in België is gister veel regen gevallen. Met name kleinere rivieren zoals de Gul en de Gulp kunnen al dat water moeilijk verwerken. Mark Overmars vertrekt per direct als directeur voetbalzaken van Ajax. Hij heeft volgens de club langere tijd grensoverschrijdende berichten gestuurd aan vrouwelijke collega's. In een verklaring zegt de 48-jarige Overmars dat hij zich kapot schaamt. Hij zegt dat hem vorige week pas duidelijk werd hoe de berichten die hij had verstuurd op anderen zijn overgekomen... en dat hij daarmee grenzen heeft overschreden. Overmars biedt daarvoor zijn excuses aan. Ajax zegt dat de kwestie bijzonder pijnlijk voor iedereen is... en noemt Overmars waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax heeft gehad. Vandaag rijden er op verschillende trajecten minder treinen door het personeelstekort bij ProRail. De spoorbeheerder kampt al een tijd met te weinig verkeersleiders. Daardoor kreeg het bedrijf het rooster voor de verkeersleiding vanochtend in Utrecht niet rond. ProRail adviseert reizigers om de reisplanner goed in de gaten te houden. Senegal heeft de Afrika-cup veroverd. In de finale wonnen de Senegalezen na strafschoppen van Egypte. In de reguliere speeltijd en in de verlenging was er niet gescoord. Het is de eerste keer dat Senegal de Afrika-cup wint. Het toernooi werd gehouden in Cameroen. Het weer. In het binnenland eerst nog een enkele winterse bui. Aan de kust nog veel wind. Het is 2 tot 6 graden. Overdag geregeld zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 Omdat iedereen daar laat ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zo zaalt, stond zelfs in.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 Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan, sta op op, stil van, stil van, stil van, zeg me wat je wil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 Ik lijkt misschien wel maar dat je weet wat ik.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 Terwijl ik nu alleen maar denk: ah. Wat zijn je zin in de wereld? Zeg maar wat je moet doen, staren de van de stil van Steven. Zeg maar wat je moet doen, staren wordt de stil van Steven. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 Duvet. make my way to the refrigerator one dry potato inside no lie not even bread jam when the light above my head went bam i can't see something's all over me greasy insomnia please release me and let me dream about making mad love on the heath